Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De nationale politie gaat controleren welke vertrouwelijke informatie medewerkers opzoeken in de interne computersystemen. Software die opvallend zoekgedrag in een vroegtijdig stadium detecteert, moet lekken naar criminelen voorkomen. Meldt NRC politiemedewerkers zijn vrijdag geïnformeerd. Het systeem heeft al anderhalf jaar proef gedraaid bij de politie Amsterdam. Eind volgend jaar wordt het zoekgedrag van alle 65.000 medewerkers in de gaten gehouden. Of opvallend of afwijkend zoekgedrag tot maatregelen leidt... is ter beoordeling van de leidinggevende. In Oostenrijk mogen maandag na drie weken de winkels weer open... Maatregelen zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje blijven van kracht. Restaurants en hotels blijven dicht. De regering koerst erop aan dat de horeca op 7 januari weer open mag. Door de tijdelijke lockdown die in Oostenrijk tot nu van kracht was... is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen gehalveerd. En het Amerikaanse Hoge Rechtshof, de hoogste rechterlijke instantie daar... gaat bepalen of een zaak in verband met roofkunst... door een Amerikaanse rechter behandeld kan worden. De zogenoemde welvenschatz, een grote verzameling middeleeuwse reliquieën... werd in de jaren dertig door Joodse handelaren verkocht aan het naziregime. Onder druk en tegen een veel te lage prijs, zeggen de nabestaanden. De verzameling is nu meer dan 200 miljoen dollar waard. Het Hoge Rechtshof kan besluiten dat de onteigening inderdaad in strijd was met het internationaal recht. En dan kan de zaak door Amerikaanse rechters worden behandeld in plaats van in Duitsland. Rechters daar oordeelden eerder dat er geen sprake was van gedwongen verkoop. Het weer. Vannacht op steeds meer plaatsen regen. En in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw. Het wordt een graad of twee. Morgen overdag regen die langzaam naar het noorden trekt. Het gaat stevig waaien, vooral aan zee. En de temperatuur ligt tussen de vier en de zes graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.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 Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1415 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe Aids muziekprogramma. We gaan weer beginnen aan 15 tracks. en De eerste is uit, uh, uit Canada. Tenminste, daar komt François Couture vandaan. En hij heeft de titel in het Frans meegegeven aan dit uh, splik Splinter nieuwe album van hem. Nou ja, het eindigt op piano. En verder kan ik het absoluut niet uh, uitspreken. Dus daar laat ik het ook even bij. Je kan het allemaal terugvinden natuurlijk op de playlist of de website, moet ik het zeggen. Van Pizzle Radio, Pizzle Radio.info. Acoustic Christmas is het allereerste kerstalbum wat we gaan draaien. Ja, we gaan op weg naar de kerst. De komende weken gaan we het opbouwen. En uiteindelijk in de week van kerst gaan we een, uh, ga ik een heel nieuw, mooi kerstprogramma maken. Met alleen maar Age kerstmuziek. Christmas. Of Happy Holidays. Ik vind eigenlijk Happy Holidays veel leuker klinken. Maar goed. Ieder voor zich. Uh, dit album, Acoustic Christmas, komt van Camille Nelson en uh, daarmee... Uh, ja, ik zit mij eigenlijk af te vragen, uh, kennen we deze persoon? Ik weet het eigenlijk niet, um, dat uh, nou, volgende keer beter. Uh, eens even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben, eens even kijken... Oh ja, dat vind ik ook wel een hele mooie titel. Concerto of Dreams van Stefan Rodas. En zo heet ook de track waar we naar gaan luisteren. We sluiten af met L. Junior en Andy Mitron met Desert Light. Oké, okay, uh, Pizzelradio.info, daar vind je de playlist. En dit programma, in ieder geval het muzikale gedeelte, daar vind je het allemaal op terug. Veel luisterplezier.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 Thank you. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.